Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het aantal Dutch bed-veteranen dat zich heeft gemeld voor een claim tegen de Nederlandse staat is toegenomen tot meer dan 100. Ze willen compensatie omdat ze op wat wordt genoemd een bij voorbaat onmogelijke missie zijn gestuurd. Na de eerste claim in juni van 12 veteranen hebben zich volgens de advocaten nog tientallen anderen gemeld. Dutchbed moest de inwoners van Srebrenica beschermen, maar dat lukte niet. Servische troepen namen de enclave in en vermoorden meer dan 8000 moslimmannen en jongens. De advocaten zeggen dat de Nederlandse militairen onherstelbare emotionele en economische schade hebben geleden. Bedrijven krijgen extra hulp voor het tegengaan van pesten op de werkvloer. Minister Ascher trekt geld uit voor een actieteam dat leidinggevenden gaat trainen in het aanpakken van pestgedrag. Uit cijfers blijkt dat 1 op de 6 werknemers last heeft van ongewenste omgangsvormen. Dat kan pesten zijn, maar ook discriminatie of seksuele intimidatie. In Nederland hebben ruim 460.000 mensen last van pesten op het werk. Dat kan leiden tot burn-out klachten of langdurig ziekteverzuim. Turkije-deskundige Joost Lagendijk komt in de loop van de ochtend terug in Nederland, nadat hij gisteren op de luchthaven Istanbul werd tegengehouden. Hij mocht het land niet in en heeft de nacht in een detentiecentrum doorgebracht. Lagendijk raakte deze zomer zijn baan aan een Turkse universiteit kwijt, toen die werd gesloten vanwege vermeende banden met de Gulen-beweging. Vier op de tien vluchten vanuit Nederland liep afgelopen zomer vertraging op, blijkt uit cijfers van de claimwebsite vluchtvertraagd.nl. Volgens het meldpunt kwamen zo'n 81.000 Nederlanders zeker drie uur te laat op hun bestemming aan, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar.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 Die blijft zo'n apart stukje voor deze plaats. Die 121 pilots zijn stressed out. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, de kwalificatie zit er net op, Albert uh, Jan. net te rijden. Ja, klopt. Maar ik weet het je... exact juist heb. Uh, dus ik kijk nog even naar de beelden. Uh, live vanuit Singapore. Maar wat ik laatst, door, uh, laatst heb doorgekregen: Rosberg, uiteraard op pol. Uh, gevolgd door Ricciardo.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 You know what it is, baby? I feel sexy as I dance.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 Dus nog even het uh, rij, rijtje wat ik uh, dus uh, als volgt, de finish. Rosberg en Pol, gevolgd door Ricciardo 3, Drie Hamilton, vier Verstappen, vijf Raikkonen en zes Saints. En als je dan gaat kijken naar de, de, de, de tijd van uh, Hamilton, 1,43-2 uh, en Verstappen 1,43-3. Huh? <laughs> dus dat geeft me even aan hoe weinig verschil er in die top 4 zit. De snelste was 1,42-5 van Rosberg...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 4 voor, voor Verstappen. Maar Verstappen heeft de dingen toch nog even recht gezet in het einde van Q3. Oké. Okay. Nou, we gaan een plaatje draaien. En dan gaan we ze dadelijk op naar het uh, dier van de dag. Het dier van de week zelfs. Marie! Marie. wel, Marie! Ze is terug. Ze is echt terug.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 I'm gonna cry it there when I want All these other girls are tempting But I'm emptied in your mind They say, do you need me? Do you think I'm fricked who I make You feel like you're tell like, no, that's really cause Oh, I think that I found myself I cheerily In some cold www.cfm-live.nl En dan zie je hem echt. Ja, dan hij, zie je hem weg. Hij is er ja, weer. weer. Die tulkepel en die pizza. Ja, dat is hem wel aardig. <laughs> <Inderdaad>. <laughs> <laughs> We hebben het over uh, collega Fred Heij. Hij is er weer. Goedemiddag Fred. Ja, ja, hij is er echt. Je hoorde, trouwens uh, de single van Steve Winwood En while you see a chance...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 Ik lijk misschien wel goed dat je weet waarom.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 Ik ben misschien maar goed, al je weet wat ik er voel. Jij klinkt als je schiet, dus laat je zien wat Wereld. Zeg me wat je moet. Staan op je steek stil van Steven. Stil stil van. Zeg me wat je moet. Staan op je steek van Steven. Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijp me slimmer poel doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt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 Nou, nog maar een paar dagen geleden op Ibiza. Ook voor jou geldt het, uh, Fred. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, helaas, Rob. Helaas, helaas, helaas, helaas. Ja, het helaas. je op. wil wel weer terug he, naar Ibiza. Ja, dat is ook. Zo dadelijk, Fred hey, Tussen vijf en zeven. Met Entertainment for You. En daar houden we het over, hè. He. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Hier is Gerard Cox.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 is dat ik uh, die microfoons uh, dicht hou, hoor, bij deze plaats. Want we zijn allemaal lekker in de studio aan de Tolweg 10 aan het, aan het uh, meezingen. Met deze van uh, Gerard Cox. En het is weer voorbij die mooie zomer. Het zit er alweer op de zomer. Uh, maar uh, even, Dan gaan we de vitrine. Ik ben even benieuwd. Fred, jij hebt een gast uit Amsterdam? Ja, ja. ja uh, dat is Wesley Meurs. En uh, ja, voor velen in Amsterdam toch wel een bekende. En een beetje een omstreken. Ja. Ja, ooit uh, bekend geworden in een uh, talentenjacht... En uh, ja, daar mocht hij dus een uh, nummer opnemen. En dat, uh, dat nummer is ook nog een hit geworden, eigenlijk. En, de Nederlandstalige... Luister naar de titel. Uh, ik wil dat je bij me bent. Ik voel je weer gedicht. Ik aan wil komen. dat ja, je ja, bij me bent. Ik ja, ja, voel je weg. weer gedicht. dat worden ze dadelijk uh, na 5 uur in entertainment for you. We're going to do two more, until the deal so we're for five hours. Here I am, MC frost. You saw a hit that my phone, is the big boss. My quote is loaded, it's full of ala's. I put it in your face and you won't say nala. By those churlos. you call us what you will. You say we are assassins, you truly talk to kill. It's in my brother be an Aztec warrior. Go to any extreme and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this on the and Salas, get down. Right now, in the dirt. What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my touch, my camaradas, kicking back For me ganga, y pa' mi no get nada. You're switching going this way, like our Capone, this. it. Come throw the floor, so don't ever try to sweat me. Some of you don't know what's happening, get pasa? not for you anyway, 'Cause this is for the raza.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 Heerlijk. Zo aan het, begin, uh, of aan het einde van uh, Softwood op zaterdag... en aan het begin van Entertainment for You. Vond je hem ook leuk, Frits? Ja, ik, uh, ik vond hem, uh, ja... Ja, hip, ik hip, wat hip, hip, ben ik gehoord, ja, ja. hè? Uh, een voor, keer, uh, voor, uh. hip hippe Robbie. Ja, ik, ik wilde wil <laughs> haast zeggen, haast voor mensen op leeftijd, maar ik, ja, daar, daar hoor ik ook een beetje bij. Dus. Een beetje, welkom een be <laughs> <een> be <laughs> <een> be <laughs> bij de club. Een een beetje, <laughs> beetje, <laughs> daar hoor je een beetje boel bij. Oké, okay, ik <laughs> Oké. het al. Wacht jij na vijf uur?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 Doei, doei. Daar komt u dan. Veel plezier met Fred. Everything Yo. You swear and curse. When you're chewing on last gristle, da grumble, give a whistle. And this will help things turn out for the best. And always look on.